Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Noorse terrorist Anders Breivik wilde ook het Koninklijk Paleis in Oslo... en het hoofdkantoor van de Arbeiderspartij aanvallen. Dat schrijft de Noorse krant VG op basis van bronnen bij de politie. Breivik zou een plan A en een plan B hebben gehad. Het paleis zou hij meer als symbolisch doelwit hebben beschouwd. Hij zou het niet direct gemunt hebben op de koninklijke familie. Gisteren kreeg Breivik voor het eerst te horen hoeveel slachtoffers hij gemaakt had. Hij toonde daar verder geen emotie bij. In Vietnam zijn bij een brand in een illegale schoenfabriek 17 mensen omgekomen. 21 mensen raakten gewond. De brand ontstond waarschijnlijk toen een bliksemafleider werd vastgelast. Die werd geplaatst als voorbereiding op een tropische storm... die naar verwachting later vandaag in Vietnam aan land komt. De fabriek had geen nooduitgang, waardoor de meeste arbeiders kansloos waren. Het wordt drukker op de Franse wegen, maar voor Zwarte Zaterdag lijken de problemen vooralsnog mee te vallen. Traditiegetrouw getrouw is het erg druk op de snelweg van Lyon naar Orange. Daar staat het op verschillende plaatsen vast. Ook ten zuiden van clermont ferrand is het druk, maar rond Parijs valt de drukte nog steeds mee. In Zuid-Duitsland staat een lange file tussen München en het Oostenrijkse Salzburg. De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland is een uur. Voor de Mont Blanc-tunnel richting Italië heeft het verkeer een vertraging van twee uur. De ANWB verwacht dat de grootste drukte op de Europese wegen rond het middaguur zal zijn. Vier Nederlandse zwemmers hebben zich op het WK in Shanghai geplaatst voor de halve finales. Marleen Veldhuis en Ranomi Komomi Jojo deden dat op de 50 meter vrije slag. Monique Nijhuis op de 50 meter schoolslag. En Bastiaan Leijzen op de 50 meter rugslag. Al die halve finales worden later vandaag gezwommen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een frisse noordwestenwind. En de maximum temperatuur ligt vandaag tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maar experts kun je meer verwachten, ook tijdens de opruimfinale. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. presentatie Peter De B. en Daphne Bunskoek. Drie minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwsjaar. Bij ons aangeschoven is Arie Storm... Je hebt één stapeltje boeken waar een hele dikke bij zit. En dan heb je nog een stapeltje boeken. En de derde stapel die zal wel in de tas zitten. Uh, ja, <laughs> nou, ik kom net uit Londen. Dus daar heb ik ook weer boeken gekocht. Oh. We kwamen nauwelijks door de douane heen. Maar goed. <laughs> <laughs> uh, want ik had mijn dochter van twaalf ook bij zich. En die kocht het aantal... Ook als ik een boek kocht, kocht zij schoenen. of <laughs> <Gelijk>, heeft <Ja. laughs> Wat moet je met een boek? <laughs> Precies, gelijk, uh, gelijk ze, inderdaad. Uh, en oh ja, dit had ik ook, dit show, die ik ook de hele tijd in Londen met me mee. Dus dan gingen we naar New Jeruzalem. Ja, Jeruzalem in het Nederlands. Jeruzalem, de biografie. Ja, dat is een prachtig, ja, meer dan mijn vuist dit ja. boek. boek. Uh, geschreven door een Britse uh, historicus en schrijver... Simon Sebak Montefiore, denk ik dat je zegt. Uh, hij heeft zelfs van uh, zelf Joodse voorouders, heeft hij. Uh, maar het is een opmerkelijk onpartijdig en neutraal boek geworden over Jeruzalem... 3000 jaar. Ze zijn erin geslaagd om het er ook heel smakelijk uit te laten zien. Het ziet er prachtig uit. Ja. Ja, en ook het binnenwerk. Er staan uh, plaatjes in die ook... Uh, je, waar, waar doen ze het van? <laughs> het is ja. allemaal schitterend vormgegeven. Uh, ik, ik zal het straks uitgebreid... Of, en maar, laat uh, me raden, het gaat over Jeruzalem. Ja, ja. Het is een fascinerend boek. Terwijl de dames uh, in de winkel stonden, stond ik buiten in Oxford Street. Dit boek uh, te lezen. Als je met die schoenen is, is het niks voor jou. <laughs> ja. um, nou, ik lees heel veel. Wij, wij moeten heel veel lezen. En ik wil ook graag veel lezen. Er is een ander boek, heb ik meegenomen, dat is van Nina Zankovic. En die heeft een uh, boek geschreven, dat heeft de opwekkende titel Een boek per dag. Uh, uh, een tijdje geleden is haar uh, oudste zus overleden. En uh, daar kwam ze helemaal niet uit. En als een soort therapie is ze toen in een stoel gaan zitten. En toen dacht ze, ik ga elke dag een boek lezen, een jaar lang. Nou, daar is dit boek uh, de, de weerslag van een boek per dag. Een soort daar... recensieboek. Uh, nee, uh, dat, is, uh, dat is wel grappig. Ze heeft een blog bijgehouden. Je moet ze even googlen op Sien Nina Zankovic... Ik weet niet precies wat het blog heet. Daar zie je al die recensies staan van al die boeken. Maar hier uh, beschrijft ze meer hoe, hoe ze dat jaar is doorgekomen. En hoe dat praktisch ging. Ah. En of die kinderen nog wel te eten kregen. Ja. Uh, en of ze de stoel wel eens uitkwam. En, uh, en wat ook grappig is, is dat ze een paar Nederlandse auteurs gelezen heeft. Maar daar zal ik straks ook nog iets over zeggen. Uh, onder andere onze eigen Harry Mulisch. Ah. Het is een Amerikaanse Nina Sankovic. En dan heb ik, als laatste heb ik een roman bij hem. Deze week kreeg hij... Uh, dat was toevallig, want ik had het al bij me, dus ik wilde het al gaan bespreken. We kregen het boek in Vrij Nederland vijf sterren. Het wordt echt juichend uh, binnengehaald. En het is ook een prachtig boek. Het, is, uh, het heet De Laatste Griek. Uh, het is geschreven door Aris... Het lijkt een beetje op Arie, maar goed, Aris. <lacht> <lacht> het Heel het <lacht> Aris Fioretos. <lacht> en en uh, het is een, een Zweedse Griek, dus hij heeft Griekse voorouders... maar oh. hij woont in Zweden en hij... Het is ook een man en hij schrijft, beschrijft het verhaal van wat hij dan noemt. De laatste Griek. En daar zal ik straks ook iets over vertellen. Het is een prachtige roman. Nou, hartstikke goed. Dat en meer, dus over een minuut of twintig. Uh, daarvoor komen we nog uitgebreid terecht in Rome. Rosita Steinbeek gaat ons vertellen wat de brief van het gemeentebestuur. waarin ze zeggen: Nou, dames, uh, kleed u zich maar. Uh, ja, zo decent mogelijk, want dan uh, heeft de man geen aanstoot aan dit gedrag. Maar ja, wat het in Rome uitgehaald heeft. En tegen kwart voor elf een gesprek over de alma groeiende populariteit van wat de CD overbodig zou hebben gemaakt. Namelijk vinyl. dus. Oké. Okay. Maar we beginnen met uh, adviezen. Ja, het, uh, het vuurtoreneiland, daar beginnen we mee. Het vuurtoreneiland in het IJmeer, vlakbij het Noord-Hollandse Durgedam... is toe aan een grondig opknapbeurt. Eigenaar Staatsbosbeheer zoekt een commerciële uitbater... die dat voor elkaar kan krijgen. Het Voort Eiland is onderdeel van de stelling van Amsterdam... Waartoe ook het eiland Pampus behoort. En dat werd 20 jaar geleden al door vrijwilligers opgeknapt en opgekocht. Eh, om het als cultureel erfgoed te kunnen bewaren. Nou, wat je in huis moet hebben om een onbewoond, door woeste winden omblazen eiland. voor bezoekers aantrekkelijk te maken. dat gaan we bespreken met Nick van der Berg. Hij heeft daarmee als Pampus-pionier ruimschoots ervaring opgedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op het vuurtoren-eiland gaan wonen. om het op te knappen. dat klinkt heel avontuurlijk en sprookjesachtig. Is dat het ook of is die praktijk. Weer barstig. Het is inderdaad weer barstig uh, in de tijd dat ik uh, naar Pampus kwam met mijn vriendinnen samen. Uh, was dat ook voor sommigen een interrisch verhaal van lekker rustig op het water leven. Maar dat is dus absoluut niet zo. Hoe geleden dat... was dat? Dat was in 1991. Maar u kwam er wel met die gedachte naartoe? Of u was al nee, nee, nee, nee, nee we wisten een beetje waar we naartoe waren. We hebben een ja. aantal jaren op een schip gewoond. Je weet wat een aggregaat is om stroom op te wekken. Je weet wat het is om met watertankjes te slepen voor je eerste levensbehoeften. En zo was het ook op Pampus. En uh, waarschijnlijk is dat hetzelfde verhaal op Durgerdam. Ja, u, um, kwam u, want u was dus van 92 tot 97 voortwachter op Pampus, hè. Ja. Kwam u toen ook wel eens op Viertoren Eiland? Ik ben daar eens geweest, op bezoek bij Jan Engel, die daar toen nog zat, uh, die was in dienst van Staatsbosbeheer of nee waar Rijkswaterstaat. Hij voer daar in een, in een bootje in de ronde en controleerde daar het, uh, het vaargebied. En dat, dat, dat, dat had dus nog wel echt een functie. Het had die, in die zin had het zeker een functie. Ja. Wat, wat, wat staat er dan op aan gebouwen? Hè? En wat moeten we dan ons voorstellen bij de aantekening van staatsbosbeheer? Dat het ernstig vervallen is? Uh, er staan een aantal bunkers op, zoals ik het maar noem. Uh, en een fortwachterswoning, eigenlijk een soort, soort woning waar meneer Engel ook in woonde. En een vuurtorentje. En dat is uh, ja, tot op de dag van vandaag. En verder is dat een belangrijk uh, scheepvaartlicht. Dus het ja. is heel plezierig als dat uh, inderdaad. Uh, Goed blijft bestaan. Maar staat het op instorten? Ik bedoel, kan je nou, de, de, gebouwen, in? de gebouwen zijn natuurlijk al vrij oud. Uh, ze laten water door. Het is natuurlijk door weer en wind aangetast. Kozijnen liggen eruit. Deuren zijn beschadigd. Ja, er heeft niemand meer onderhoud gepleegd. En dat al uh, zo'n 100 jaar. Dus je kunt je voorstellen dat het behoorlijk in verval is geraakt. En dat was natuurlijk ook zo toen u op Pampussen kwam. Dat is waar. En, want dat was ook eigenlijk van dezelfde stelling van Amsterdam... Ja. met uh, gebouwen en opslagdingers. Ja. Wat verwachtte men eigenlijk van u? Uh, men verwachtte van mij een soort duizendpoot. <laughs> er liepen zelfs wat schapen in de rondte, dus het was ook schaapsherder. Hier moest havenmeester spelen, gastheer, uh, Gastgeur, grotendeels. Want, want er moesten wel mensen naartoe? Ja, zeker. dat was wel de bedoeling. Uh, de stichting had ook ten doel om het open te stellen voor publiek... een, een museale functie te geven. En zo is dat ook gebeurd in, de, in die eerste pioniersfase... Ja is er heel hard gewerkt om het uh, ja, open te stellen. En, en wat moest u dan doen? Wat moest u, uh, Bezoekers ontvangen, rondleidingen geven. Ja. Ja, maar ook uh, repareren, neem ik aan, want uh, ja. die, die zaak stort natuurlijk in. Onderhoud aan het aggregaat, dat was een eerste levensbehoefte. Uh, onderhoud aan de gebouwen. Uh, het echte restauratiewerk, dat kon ik niet alleen, want het was enorm veel. En daar zijn allerlei projecten voor opgestart destijds. Ook met langdurig werkelozen, die daar een, uh, ja, een praktijk deel op het eiland konden volbrengen... en daarna in, uh, bij een aannemer aan het werk konden. En, en moest u daar nou zelf in investeren om dit voor elkaar te krijgen? Want het lijkt me een vrij dure hobby, dit. Nee, daar hoefde ik zelf niet in te investeren. Wel in wat tijd, en het salaris was uh, vrij laag. Dus een, een stukje idealisme kwam er wel om de hoek kijken... Uh -huh. Uh, het was ja, elke dag werken en, en daar moest je dan niet, uh, niet tegenop zien. Maar was dat vechten tegen de bierkaai, die, dat, dat, die, die vervallen ruimtes die daar moesten worden opgeknapt... is dat daadwerkelijk allemaal gelukt voor Pampus? Het is uh, grotendeels gelukt. Uh, er zijn subsidies binnengehaald. Natuurlijk heeft ook een, een zetje in de rug gegeven in 1996 dat het op de werelderfgoedlijst is komen te staan. Ja. Net als Durgerdam, trouwens de hele stelling. Al die 42 forten. Dat is goed, omdat er dan bepaalde subsidies vrijkomen? Uh, die mogelijkheid bestaat. Je moet natuurlijk wel een goed plan hebben... om dat uh, ja, rendabel te maken. En dat geldt natuurlijk met name voor Durgerdam ook. Ja. Er moet een leuk plan op tafel komen. Want dit is niet echt de periode van de grote subsidies, kan je wel zeggen. Nee, hè? Nee, dus nee. daar valt niet veel van te verwachten. En daarom zeggen ze ook, we zoeken eigenlijk een, een nieuwe... Ja, is het... Eigenaar, niet echt, hè? want je, je, je krijgt het niet, maar je moet wel een miljoen euro ongeveer mee gaan brengen. Als ja, en je... Daarnaast las ik nog dat de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat uh, of Staatsbosbeheer ook nog een, een beetje invloed heeft op wat er mee gaat gebeuren. Dus het is natuurlijk voor een, een goede ondernemer is het natuurlijk erg lastig om daarmee samen te werken. Want wat zoeken om het ze? uit te buiten? Nou, ze zoeken natuurlijk een partij. En of dat nou een ondernemer is of een, of een instelling, die het zaakje kunnen restaureren. Maar dat kost natuurlijk echt heel veel geld. En wat krijg je ervoor terug? Dat weet dus nog niemand. Want het is erg vaag wat je er nu precies mee kunt doen. Het is een stiltegebied, de polder die erachter ligt. Het vervoer, het transport is erg lastig. Het moet grotendeels over water. Er loopt wel een paadje, maar het is een voetpad. Dus ja, de kosten zijn enorm om daar iets van exploitatie uh, te kunnen ontplooien. En hoe, hoe was dat bij u dan in het begin in Pampus? Want u, u zei net, ik heb een schip gewoond... En, en u beschrijft een beetje van dat, ja toch rustig... en een beetje van de wereld af, dat dat wel een beetje uw ideaal was... Het ideaal, ja, ja en nee. Het, het, het meehelpen om zo'n zo stukje geschiedenis op te kunnen bouwen... en ja. te conserveren, dat was ook een, een van de redenen... om daar te gaan, uh, gaan wonen en werken. Maar je moet op een goed moment natuurlijk ook centjes verdienen, of niet? Ja, ja dat klopt. Dus plot. op een verjaardag zal er vast wel eens een keer een neefje geweest zijn... en die zegt dan, joh, te gek. Dat is een mooie plek, man. Dan gaan we een huisfeest houden... dan zie je de politie al van verre aankomen, hebben we geen gezeik ook? Uh, dat was een van de grenzen, geen housefeesten... Uh, natuurlijk had de stichting ook een bepaald uh, idee daarover, en ik zelf ook wel. Uh, er zijn zeker evenementen en feesten en partijen gegeven om geld in het laadje te krijgen. Dat brengen. mag? Op Pampus wel, oh, ja. ja. Maar, maar dan moet je wel een keurig huwelijk doen met nette inderdaad, mensen. Inderdaad, Niet allemaal ja. lam van... Uh, nee. Nou, het probleem met een housefeest is vaak dat er toch uh, misschien wat meer gedronken... of uh, andere middelen gebruikt ja. worden. En je zit toch op een eiland. Ja. Uh, het is best een gevaarlijk eiland. Het eiland Pampers dan heeft een droge gracht van zes meter diep. En dat eindigt wel op beton. En ja, ja als daar wat ongelukken gebeurt, is het heel vervelend. Maar voor eilanden. wat zijn nu dan de, de, de, de grenzen... Die, die Staatsbosbeheer en de gemeente Amsterdam aangeven? Wat mag wel en niet op dat eiland? Het is uh, nog, nog niet helemaal... Uh, tot de letter uitgesproken, heb ik begrepen. Het is wel zo dat ze rekening willen houden met het stiltegebied. wat er pal achter ligt in de polder. En uh, ja, de vogeltjes die er vliegen ook uh, een, een rustig bestaan willen geven. Ja. Zeker in het, in het broedperiode. Uh, broed, uh, Want Henny van der Most, hè, dat is zo'n ondernemer uit het oosten van het land. Die heeft ook Preston Palace. Dat, die, die, die ziet daar wel een soort trouwlocatie uh, in. Dat zou heel goed mogelijk zijn. Uh, ik, ik denk dat het een prima locatie is daarvoor. Daar komt Im Camarina. <hij Ja. laughs> dat kan. Nou, dat, ja, dat kan. Met een roze boot. Ik denk het wel, ja. ja. ja schitterend. Net, maar zou dat mogen? Waarom niet? Ja, Waarom weet niet? Ik veel. Van mij mag alle. Ja, kijk, aan de ene kant, je kunt cultuur en historie... kun je, kun je natuurlijk conserveren tot, tot je een ons weegt. Maar uiteindelijk moet het ja, op die manier ook wel te doen zijn. Ook voor de samenleving zijn op te brengen. En ja, subsidies betalen we met z'n allen uiteindelijk. Zo uh -huh. is het gewoon. Dus waarom niet een ondernemer die daar gewoon geld in wil stoppen... en daar ook wel iets van terug wil zien? Want hoe belangrijk is het dat, dat deze plekken bewaard en geconserveerd worden? Wat betekenen ze nog voor ons? Uh, voor, voor de huidige bewoners? Uh, nee, niet. Het is, het is, het is, het is een, een stelling van Amsterdam is belangrijk geweest... voor de verdediging van ons land. Ja. Dat is een, heeft een historische waarde. Ik denk alleen dat het overdreven is. En misschien schop ik wel tegen verkeerde schenen. Om te zeggen van alle 42 forten moeten tip-top in orde... Zijn en blijven voor altijd. En, bl en blijkbaar dat, dat, is dat financieel dat, ook heel moeilijk haalbaar. Het is, het is niet haalbaar. Het is, het is niet realistisch. Nee. Ik denk dat als je een aantal forten met een museale functie hebt. zoals ja. er nu al zijn. Uh, dat het voor het nageslacht bewaard blijft. Uh, natuurlijk in documentatie, tekeningen, foto's die er nog zijn. Dat is heel belangrijk. Maar om alle 42 forten zo te behandelen. Maar ja, nee. Pampus ligt natuurlijk op bijvoorbeeld op zo'n prominente plek... die je niet kan missen als je vanaf het IJsselmeer... Ja, nee, ja, als iedereen kent het ook ja, wel van natuurlijk. naam natuurlijk. Ja. Het voor Pampus ligt het natuurlijk wel bekend. Ja. Maar dat komt daar echt vandaan? Van die... uh, een beetje. Uh, officieel heet het, dat Pampus-eiland Fort-eiland aan het Pampus. Het aan Pampus aan het Pampus liggen het Pampus. Uh, uh, nou, ja, het, het, het Fort-eiland Pampus is gemaakt op de Muiderzand. Dat is ook een ondiepte en die grens aan het Pampus. Dat is ook een ondiepte. En dat stamt natuurlijk al van heel erg oud... dat we dat kennen Aha. uit de, de Oost-Indië-tijd. Dat de schepen met lading daarvoor moesten wachten op het juiste tij... dat ze met vloed ja, daar kunnen. overheen konden... Ja. En ja, tijdens dat wachten, dan werd er wel eens een vaatje rum... of misschien wat anders aan boord gebracht. En dan lagen ze letterlijk voor Pampus. Want Pampus, daar is ook nog een, een, een tv-serie voor geweest, hè? De Slag om Pampus. Ja. Dat, dat, dat, nou, dat is toch ook een vrij commerciële manier om aandacht te vragen... Uh, voor het eiland en, en voor een nieuwe functie daarvan. Zou, zou dat een goed idee zijn, ook voor uh, het vuurtoren eiland? Waarom De, niet? Ja? Natuurlijk. Ja, alle, alle hulp is welkom, uh, zou ik bijna zeggen. Uh, ja. Zeker. Maar u zelf heeft nu geen grote behoefte om te zeggen: God, dat, dat project, dat pak ik nog eens op. Nou, we hebben daar vijf jaar gewoond. Ja. En, uh, maar nu voor vierde Ons eerste kind is daar geboren, ik zal het uitleggen. <laughs> <laughs> en voor elk boodschapje, dat hadden we ongeveer zeven keer in de handen, plus twintig minuten varen. En uh, ja, dan, dan kom je aan, dan moet je het aggregaat starten, tenminste, destijds. En ja, het heeft nogal wat om het, om het leven, ja, je, je hebt ja. nogal wat moeite nodig om daar gewoon uh, stroom te hebben, water te hebben, uh, warmte te hebben. Welke karaktereigenschap moet je hebben om, om daar straks te gaan zitten op dat uh, vuurtoren eiland? <laughs> ik denk wel dat je een beetje weerbestendig moet zijn. Weerbestendig. Ja. Ja. <laughs> maar als ik u zo zie, het was wel fantastisch, of niet? We hebben daar een schitterende tijd ja. gehad. Absoluut, ja. Maar nou, dat straat u ook helemaal uit. <laughs> ja. Als, als je blijdschap een, dat u er vanaf bent. Als je eenmaal met het virus behept uh, bent, dan, dan kom je er eigenlijk nooit niet vanaf. En, en, en wat gebeurt er op Tom? Wie beheert dat nu? Een oh. nieuw echtpaar. Uh, ja? ja, die zitten daar ook uh, nog niet zo heel lang. Ik geloof een jaar. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er al heel lang niet geweest. Er is ondertussen heel veel veranderd, heel veel verbeterd. Het dak is dichtgemaakt. Uh, dat was bij ons heel erg lastig in die beginperiode... Uh, ja, om iets voor elkaar te krijgen. Maar omdat het toch een succes is gebleken. Uh, heel veel bezoekers bezoeken het eiland. Het is inderdaad een, een waardevol, waardevol iets om te behouden. Ja, en dit is op Pampus het geval, Dat hè? is op Pampus het ja. geval, zeker. Ja. Okay. Maar misschien is er wel een combinatie mogelijk... met, uh, met de toeristische attractie uh, op Pampus nou, en we... op het vuurtoren eiland Wie weet. We zullen het afwachten. Dank u wel voor uw komst naar de studio. U Graag gedaan. Pionier Nick van der Berg over het vuurtoren eiland in het IJmeer. En meer over dit aanbod van staatsbosbeheer kunt u vinden via onze website nieuwshow.nl. Deze week is er in Italië onder Romeinse vrouwen nogal wat beroering ontstaan over een folder. Daarin wordt opgeroepen door de gemeente Rome om s'avonds niet in donkere straten te lopen... en geen al te uitdagende, weinig verhullende kleren te dragen. Op deze manier denkt de gemeente de vrouwen te beschermen tegen gevaarlijke seksbeluste mannen. Maar de vrouwen denken daar heel anders over. Zij zijn van mening dat deze folder hen als buitengewoon zwakke wegens, wezens wegzet. En Afgelopen woensdag hielden zij dan ook een protestdemonstratie en eisten in een manifest een omslag van een cultuur van angst naar een cultuur van Respect. Over die problematiek, tenminste als het allemaal gaat lukken... hebben we aan de telefoon Rosita Steenbeek vanuit Rome. Goedemorgen, Rosita. Goedemorgen, Peter. Ho hoi. Uh, hoi. Hoe, uh, heb je verhalen gehoord over hoe dat woensdagavond daar verlopen is? Ja. Vertel. Ik heb gehoord dat de dames zeer boos zijn en verontwaardigd. Ja. En zich als kleine kinderen behandeld voelen. Ja. Ze zeiden, ja, dit zijn adviezen die bezorgde moeders geven. En we hebben... Uh, tientallen jaren gevocht voor onafhankelijkheid en vrijheid. En nu wordt eigenlijk tegen ons gezegd... je kan maar het beste thuis blijven zitten. Ja, waar komt zo'n advies van de gemeente vandaan? Ja, dat vragen zij zich ook af. Betutteling, want er gebeurt niet zoveel. Ze zeggen, ja, als er sprake is van uh, seksueel geweld en agressie... dan gebeurt dat toch meestal binnen het huis. Dus je kan beter zeggen, uh, vrouwen blijven niet thuis zitten. Nee, maar het, het is blijkbaar... Want hoe onveilig is het nou op straat s'avonds in Rome? Het is volledig veilig. Ik loop uh, regelmatig in mijn eentje midden in de nacht door het centrum van Rome. Wel en met een kooltrui aan, hoop ik. Wat? Wel met een kooltrui aan, hoop ik. <laughs> ja, ja, ja, ja. En een sluier om. <laughs> ja. Nee, maar, maar, dus het valt heel erg mee. Maar waar, zijn, ja, maar waar wij zijn deze angstige voorgevoelens vanuit de gemeente, zeg maar, vanuit de overheid dan op gebaseerd? Ik, bedoel, ik dacht, ik dacht dat, dat, dat dan zullen de criminaliteitscijfers wel torenhoog zijn. Nee, helemaal niet. En uh, de dames die dus geprotesteerd, geprotesteerd hebben, die zeiden ook... Uh, het laatste geval van aanranding heeft plaatsgevonden in een wc of universiteit. Dus dan kan je beter zeggen, ga niet studeren en ga niet naar de wc. Ja, ja. Dus er is helemaal geen sprake. Ja, misschien is het wel een, een afschuiven van schuldgevoelens, het imago van Berlusconi. Dat, dat uh, ze toch prettiger vinden dat de schuld bij de, de meisjes en de vrouwen ligt. Ja, want ook, kijk, het hele, het hele verhaal is natuurlijk dat ze zeggen: doe geen mini-hokjes aan. Uh, ik, vol, volgens mij is het ook helemaal niet zo dat, dat vrouwen met, met weinig verhullende kleding. nou eerder worden gegrepen op straat als een verkrachter uh, rondloopt. dan wanneer je uitdagende nee. kleding aan hebt. Dus nee, dat is al gieschap, vrij onzinnig. Dat, oh, de mannen die knikken waar. hier van. Uh, jullie denken van wel? Nee hoor, nee, nee, nee, nee oh, let niet op mij. Nee. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik zit een beetje te dommelen. Oh, goed, prima. Nee, dat wordt ook als argument, als tegenargument aangevoerd. Ja. En en en ze zeggen ook als jullie het zo goed voor hebben met ons, hè, gemeenteraad van Rome, want daar gaat het vanuit. Die wordt nu aangevoerd door een uh, burgemeester van extreme rechts. Als jullie het zo goed voor hebben met de vrouwen, zorg er dan voor dat de vrouwen wat beter vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad? Ja, want, uh, uh, en de mannen uh, uh, beter op? Is u een uh, uh, deel, waarin uh, adviezen aan uh, jonge mannen gegeven wordt. Ja, want je zou zeggen, ik geloof dat het argument voor het laatst gehoord is in begin 70 jaren. dat als meisjes aangerand werden of zo, dat er inderdaad een politieagent gewoon tegen ze zei. Ja, maar ja, meid, zo moet je de straat ook niet op. Dat is volgens yes. mij toch afgesproken dat dat niet meer gebeurde. Dit is toch, nee. toch eigenlijk heel vreemd? De schuld wordt bij de vrouwen gelegd op deze manier. Ja. ja. Maar er zijn plaatsen in Italië waar verboden zijn uitgevaardigd hè, tegen onder andere het dragen van minirokken en décolletés. Dat is twee jaar geleden al gebeurd, ja. Maar en staat dat dan waren... daadwerkelijk een straf op? Of? Ja, een boete van 25 tot 500 euro. Voor het dragen van een, een minirok... Voor het dragen of... van een minirok... of een uh, spijkerbroek die zijn navel bloot laten. Maar zijn maar daar toen vraag... niet massaal mensen... de straat op gegaan? Ik vind het zo nou, onwerkelijk... Ik... Dat, dat, dat, dat dat gebeurd is. Dat het kan. is een heel raar land, zoals jullie weten. En ze zijn heel erg kwistig... met het, uh, het uitdelen uh, van... Uh, wetten... En, en, en verboden. Maar tegelijkertijd... zijn ze ook zeer ongehoorzaam. En ik heb wel allerlei foto's gezien... van agenten <laughs> die naar meisjes... in minirok keken. En ik denk dat die eerder een complimentje hebben gemaakt of een knippeoog hebben uitgedeeld. Kijk, zo zijn ze dan ook wel weer, die Italianen. Ja. Dus er is oh ja. nooit iemand die ooit een boete heeft gehad? Ik, ik betwijfel het, inderdaad. En waar ze ook heel boos over waren, deze vrouw die demonstreerde, dat dat krantje eindigde met het advies om een armband te kopen voor 300 euro. En daarmee zou je dan onmiddellijk de politie kunnen waarschuwen. En daarmee was je veiligheid gegarandeerd. Oh ja, wat is er mis met een mobiele telefoon dan? Het is toch eigenlijk een reclameactie van een of andere handige zakenman. Ja, gaat hier nog iets mee gebeuren? Ik bedoel, gaan de vrouwen nog, uh, komen er echt acties? Of, of, of is dit het wel een bloed dat een beetje dood? En... Dat weet ik niet. Er zijn dus een paar heftige acties geweest en ook artikelen in bladen. Maar er is wel sprake van een soort tweede feministische golf in Italië. Ah, ha, waar ja. merk je dat nou, nog meer aan? Nou, er wordt vaker gedemonstreerd, een tijdje geleden, dat heb ik zelf ook meegedaan tegen Berlusconi dat hij het ook te bond maakt. Die is juist dol op meisjes in korte rokjes, Ja, die zijn ze toch verkleed. Maar je kan er toch bijna donder op zeggen dat zoiets onmiddellijk een blote bastdag zo van de dames vraagt om zoiets te organiseren. Dat vind ik eigenlijk wel een heel goed idee. Nou, wat is blote bast in het Italiaans? Uh, torso-nudo. Nou, hier. Ah, dat mee, in de meer blote borst. dag, geen blote basfinger. <laughs> ja, nee, nee, ja, ik probeer het netjes <laughs> te formuleren, hè. Torso-nudo. Ja, dat, nou, dat zullen jullie wel willen, ja. Nee, maar dat kunnen, hier, uh, dat kunnen we hier nog wel onthouden. Lijkt me trouwens ook een goede naam voor een nieuw model scooter. Dus uh, we kunnen dat ook nog commercieel haalbaar krijgen. Heel goed idee. Heel goed idee. Nee, het is zo'n raar land, want het, het, het is wel zo dat, dat in uh, Italië bijvoorbeeld veel meer vrouwen werken en hoge posities bekleden dan in Nederland. Ja. Dat, dat dus dan dan dat, in dat type. opzicht is het heel gek dat, hè, ja. dat, dat die feministische golf dan nog niet al plaats heeft gevonden als er zoveel vrouwen aan de, nou, aan de top zijn. Ja, die heeft plaatsgevonden in de jaren zestig. Het is allemaal wat heviger. Het machismo is groter, maar de reactie van de vrouwen is ook groter. En nu, door de sfeer van de laatste jaren, van Berlusconi en zoiets... worden vrouwen weer extra fel. En ze dachten dus dat ze, ja, dat ze al bereikt hadden wat ze wilden bereiken. Maar dat, dat valt dus een beetje tegen. Ja. En, en de vrouwen in de hoogste regionen, dragen die dan allemaal mantelpakjes... of is daar ook geen sprake van? Nou, je weet dat we hier ook... een, een uh, gedeputeerden hebben gehad die vaak met blote borsten rondliepen. Ja. Oh ja, Chicolina. Is Chicolina. <laughs> ja, gek, hè? Sommige namen blijven hier toch bij. <laughs> ja, knap. Ja, ja knap. Ja. Ja. <laughs> maar ja, ze hebben mantelpakjes aan, maar die zijn vaak wel uh, gedecolleteerd en kort. Hé, oh. hey, Rosita, die nou. Die zitten dan in een slee en met een. Uh... Gespierde chauffeur ernaast. Ja, die hoeven niet ja, over straat handig. in het donker. Nee. Nou En we hoeven ons ook geen zorgen te maken over hoe jij uh, erbij zult lopen. Nee, dat heb ik al gezegd. Gesluierd in een lange jurk. <laughs> Precies. Hartstikke goed. Pas goed op jezelf, hè? Ja, dat doe ik. Dank. <laughs> Dank je wel. Uh, vanuit Rome dus. Rosita Steenbeek ging over de beroering... die in de hoofdstad van Italië is ontstaan... naar aanleiding van een folder van de gemeente... voor vrouwen met tips om hun veiligheid op straat te vergroten. De boeken dan, Arie Storm. Ja, je vertelde net al, zo al wat je bij je ja, had. Ja, ik was wel lekker bezig. Ja, ik was zat aan de, bezig. aan de Londense London Ladies te denken. Londen, Londen lopen vrouwen vrij bloot over straat. Ja, nou, Maar, ja. maar dat maakt het ook niet uit of het 20 graden onder nul is. Ja, nou, Het was prachtig weer, maar ik, ik was weer eerder en dat viel me, daar viel me op. Dat klinkt dan ook weer zo, idioot. Je mag er best <lacht> naar kijken, Arie. Het is <lacht> um, Nou goed, het uh, eerste boek dat ik bij me heb is geschreven door een Amerikaanse mevrouw. Die zijn wat preutsiger over het algemeen. Uh, ja. Ik ga allerlei rare vooroordelen. <laughs> um, maar ze, je op de boek. Ze heeft wel gemeende uh, voorouders. Zo, uh, Nina Zankovic heet ze. Dus de naam uh, doet al het een en ander vermoeden... dat, uh, dat uh, de, de smeltkoers die Amerika is niet heel aan haar voorbij is gegaan. Haar vader uh, heeft Poolse voorouders of komt uit Polen. En haar moeder komt uit België. Nou, Daar dus, uh, gaat het allemaal eigenlijk niet zo heel erg om. En toch ook weer wel. Want uh, het boek dat ik voor me heb... dat is dus door deze Nina Zankovic geschreven en heet... Uh, in het Nederlands een boek per dag. Het Engels heeft een iets fraaiere titel. Uh, Tolstoy and the Purple Chair... Tolstoy Aha. en de paarse stoel. Uh, en uh, dat boek heet zo, een boek per dag, of uh, die titel met Tolstoy... omdat uh, deze mevrouw Nina Sankovic, ze is in de veertig... en ze heeft een uh, wat oudere zus, die is al, was ook in de veertig... die is aan een agressieve vorm van kanker overleden. Daar heeft ze drie jaar lang mee rondgelopen... en haar leven dreigde volledig in de soep uh, te draaien. Ze heeft een man en vier zonen. Vier zonen. Uh, en toen dacht ze, het moet anders, er moet iets gebeuren ik moet mezelf op de een of andere manier weer hervinden. Ze is van huis uit geen, geen schrijfter, of, eh, ze is juriste, bedrijfsjuriste. Maar toen heeft ze als, als actieplan heeft ze bedacht... ik ga elke dag een roman lezen. Elke dag één boek. En moet ze die, die aan voorwaarden voldoen? Nou, daar gaat het boek over. Dus er zijn eigenlijk maar twee, uh, twee voorwaardes... die ze zichzelf stelde. Uh, het mag maar één boek per auteur zijn... Dus niet het hele oeuvre van Tolstois, laat ik maar zeggen. <laughs> en uh, het moeten boeken zijn die ze niet eerder gelezen heeft. En die He, dus, haalbaar uh, zijn om in een dag te lezen, lijkt mij ook. En Ja, ja dus de, als je wel een Tolstoi toch uh, als voorbeeld ja. neemt... de oorlog en vrede dus niet, maar de ja. kortsezonaten kan weer wel. Hè. De, uh, dus uh, uh, uh, het moet allemaal te behappen zijn. Nou, daar heeft ze een, uh, een webblog uh, van bijgehouden. Dat kun je ook uh, nu nog vinden. Dan bespreekt ze die 365 boeken. Die staan ook achterin uh, in dit boek, welke boeken dat zijn. Welke ze uh, gelezen heeft. En dit boek, een boek per dag... Uh, gaat eigenlijk over hoe dat praktisch verloopt. En of dat wel lukt. En of je, hè, uh, want ze, ze vindt echt... en dat, dat, is, uh, dat is ook uh, wat, wat een soort plot aan dit boek geeft dat het mislukt is als ze op een dag niet dat ene boek uitkrijgt. Dus, uh, dus ze zet alles op alles om dat zo te organiseren. Ze heeft dus die paarse stoel, ze heeft dat kamertje. In het begin is ze er wat minder goed in... dan moeten die zonen de hele tijd zelf opwarmaaltijden uh, uh, maken. Uh, die man begint ook een beetje te, te morren en te knorren van... Uh, gaat het allemaal wel. Uh. Maar ze houdt zich eraan vast. Uh, en dat blijft 365 boeken lang spannend? Of ja, spannend, maar ja, nou ja, ja, ja, dat blijft. Dus dat is één ding, dat, hè, dus dat die praktische kant. Want ik, ik herken dat zelf ook wel, want ik lees zelf ook. En dan moet je maar de tijd vinden om dat allemaal uh, te kunnen. En uh, wat ze ook doet is, elke ochtend schrijft ze er een klein recensietje over op dat weblog. Dus, uh, dus dat moet dan ook nog uh, gebeuren. Nou, dat is, dat, dat is heel grappig om te lezen, hoe dat, uh, hoe dat in elkaar uh, steekt en hoe, hoe haar dat lukt. En je ziet er, en dat is wat, wat, iets anders wat erg leuk is aan dit boek, je ziet er als lezer groeien. Want één boek lezen is één ding, maar honderd boeken is een ander ding. En 350. daar nou, dan is ze wel een ervaren lezer aan het eind van het boek. Wat er erg Amerikaans aan is, en misschien ook wel erg leesclubjesachtig... maar dat is voor bepaalde mensen misschien wel weer aardig... is dat ze elk boek leest, ze leest dus fictie, uh, uh, alsof het echt gebeurd is. Uh, nou, niet helemaal. Ze snapt wel dat het romans zijn. Maar alle personages worden vrienden van haar. Het <laughs> <laughs> die, die zijn mensen met levenslessen. Ze heeft dus weinig gevoel voor meer artificiële kansen, kanten van, van kunst of van literatuur. Dat, uh, dat ontgaat er een beetje. He, dus het zijn allemaal... Uh, en, uh, en ze komt er echt uh, als herboren uit. Het is, uh, aan het eind van het boek schrijft ze... Uh, ik wil even naartoe gaan. Uh, even kijken. Ja... Uh, eh, uh, mijn leesjaar was bijna ten einde. Je kunt vast niet wachten om nou eens lekker te relaxen, te relaxen zei een vriendin tegen me. Maar ik was ontspannen. Ik had een heerlijk jaar achter de rug. Een jaar vol boeken. Hoe zwaar de andere aspecten van mijn leven ook werden, het halen en brengen, het koken en de was. Iedere dag een boek lezen was altijd een bron van vreugde. Ik was tijdens mijn leesjaar niet één dag ziek geweest. Omdat ik baden in plezier, was ik immuun voor ziekte. Mensen die me niet goed kenden, zeiden dat ik zou stoppen met lezen zodra het nieuwe jaar begonnen was. Ha, ik was nog even verslingerd aan lezen als altijd. Nou, ga je nu naar de website, ja. <laughs> dan zie je dat ze gewoon doorgegaan is. Niet meer een boek per dag. Maar ze is echt een veellezer uh, geworden. Um dan wil ik nog iets noemen van dit boek. Ze, ze, ze leest dus van alles en nog wat. En uh, Het is dus heel grappig om te merken dat ze opeens Nederlandse auteurs uh, leest. Dat is trouwens ook wel weer interessant om te zien... hoe ze al die boeken te pakken krijgt. Want ze, ze, ze gaat naar de plaatselijke bibliotheek... en koopt er tweedehands boeken. Op een gegeven moment komen mensen erachter dat ze dat doet door de blog. En die sturen haar boeken toe. Hè, van, uh, nou, als je dan toch dus op een gegeven moment heeft ze veel meer boeken... dan de 365 die ze nodig heeft. Maar goed. Uh, uh, en ze heeft zichzelf ook als regel gesteld. Of Dat staat ze zichzelf toe. Uh, als het tien bladzijden lang niet interessant is... dan gooit ze het boek weg... Hè. En dan neemt ze een ander boek. En dat heeft ze niet gedaan met dit boek van onze eigen Harry Moelis Dat vervult ons hart toch weer van tot. Welke heeft ze gelezen? Uh, de aanslag. Nou ja, dat is, dat is te behappen in een dag. Hè? Ja. En uh, ja, daar schrijft ze uh, ook dat worden weer allemaal vrienden van haar. Hè? Anton Steenwijk, de uh, hoofdpersoon. Zo'n beetje de enige overlevende van de oorlog uh, <laughs> uh, in het boek. Uh, eerst wil ze het niet lezen. Ze heeft het uh, opgestuurd gekregen van iemand in uh, België. En, uh, wel, wel een Engelse vertaling, hoor voor de goede orde. Ja. Uh, maar goed, uh, eind maart it's, <laughs> He, pakte ik uiteindelijk toch dat boek van de plank. Uh, dit was het jaar waarin ik kon ervaren wat goede boeken me te bieden hadden. En mijn angsten, ze wilden niet zo graag over de Tweede Wereldoorlog lezen... Uh, mochten uh, daarbij niet in de weg staan. Toen ik de aanslag begon te lezen... ben ik drie uur lang niet uit mijn stoel opgestaan. De roman is om... Een, nou ja, dan legt ze uit waar dat boek over gaat. Maar, vrij enthousiast. Ja, ja, maar dat is ook zo, hoor. Ik, ik ben nu geneigd om over de aanslag ja, van Moelis te ja, gaan ja, vertellen. Maar, ja, precies, we weten. <laughs> nou ja, dat de, de eerste 150 bladzijden van de aanslag van uh, Moelis... dat is Moelis op zijn best. Dat is echt een detective en een thriller en een literair hoogtepunt in één. Dat, uh, ah, die worden dan toch dat... door deze vrouw herkend. Ja, dus in dat ja opzicht... en die leest ook, dat, is dan, uh, dat wil ik dan nog even noemen... voordat ik naar het volgende boek gaat. Uh, ga, uh, uh, Baantje... De AC-baantje. Uh, AC ja, ik, ik, ik moet even kijken welk boek het weer was. En daar spreekt de ze in kok. dezelfde bewonderende taal over. Nou, uh, bijna. Uh, de kok en de moord op termijn is het. Uh, de kok is in het Engels een beetje eigenaar genaamd, maar goed. Dat is niet vertaald in het Engels. Ja, het is wel vertaald in het oh, Engels, goed. Maar, maar goed, dan blijft het toch de kok. Ja. En dan wordt het alleen maar erger eigenlijk. Uh, maar uh, dit allemaal terzijde. Uh, maar zij leest het met een soort antropologische blik. Hè. Ze zegt, ach, die Amsterdammers, dat is zo'n prachtige. Dat zou je in Amerika niet hebben, die, die, die, die, die, die kok, die politie Man, die loopt er hogere en lagere kringen heen. Die zit in het café en daar bestelt hij cognac en kroketten. Dat vindt ze allemaal een rare uh, combinatie. Uh, nou, Dat is erg grappig uh, om te lezen. Ze zegt alleen uh, dat het raar is dat Nederlanders zulke fantastische thrillers schrijven. En Belgen helemaal niet. En volgens mij overziet ze daarmee Georges Simenon... die McCray uh, in het leven heeft geholpen. Dat is toch wel een fantastische auteur. Nou ja, een boek per dag. Uh, ondertitel is, dat is een beetje raar, vind ik... Een jaar vol inspiratie... Maar goed, zo, zo gaan die dingen tegenwoordig. Uh, het is gewoon een jaar vol boeken lezen en hoe je dat aanpakt. En haar enthousiasme is, is, is inderdaad toch wel inspirerend. Uh, enthousiasmakend. Mm -hmm. uh, het is vertaald door Suzanne Ridder. Ja. Uh, nou, dan kom ik bij een roman. Als je dan toch een boek per dag gaat lezen... zou ik deze misschien niet nemen, want die is net even te dik. Dat is geschreven, het boek is geschreven door Arnes Fioretos. Ik had het er al even over na tiene. Het heet uh, De Laatste Griek. En uh, ja, dit is wel een heel curieus boek... Uh, maar het is een prachtig boek. Het is, uh, het zit, als je begint te lezen zit het een beetje ingewikkeld in elkaar, lijkt het. Uh, uh, het is zo'n boek dat gevonden wordt door iemand anders. Het is dus een boek in een boek, zou je kunnen zeggen. Uh, je hebt ene Kostas Kesdoklou, dat is een Griek, uh, en uh, die is dood. Uh, aan het begin van het boek, maar die laat een bak achter met systeemkaarten. En op die systeemkaarten staat de geschiedenis van de laatste Griek. En die systeemkaarten, die bak met systeemkaarten, geeft hij aan onze auteur, Aris Fioretos. En die besluit er dan een boek van te maken. Uh, hij weet niet goed wat hij moet doen. Moet hij die systeemkaart in een bepaalde volgorde leggen? Ja of nee? Of moet hij het meer omwerken? Nee, besluit hij. Het is juist mooi als die systeemkaarten zijn. Ik, ik geef gewoon de systeemkaart in de volgorde die ik krijg. Wat een niet-chronologisch boek oplevert. En in het begin is dat een klein beetje verwarrend misschien. Want uh, je, krijgt gewoon, uh, je gaat vanaf 1920 tot aan nu. Hè, uh, dwars door de geschiedenis van Griekenland en, uh, en Zweden heen. Maar op een gegeven moment heeft hij helemaal gevangen. En dan zie je ook waarom dat goed werkt, die systeemkaarten, Want dat springerige geeft juist veel veel diepte aan het boek. En het, het is heel grappig, want dan heb je twee personages. Kostas, die die systeemkaarten heeft volgepend. En onze auteur zelf, Iris Fioretes. Maar dan komt de echte hoofdpersoon in beeld, en dat is Janis Georgiadis. Mijn Griekse is niet mijn sterkste kant. Ja, <laughs> Een type Griekse uh, niet, uh, niet onderlegde boer. Die komt in, uh, in Zweden terecht. Uh, uh, hij heeft... Uh, als zijn, bezit, uh, al zijn bezittingen heeft hij in Griekenland verspeeld uh, met gokken. Hij moet echt weg uit het dorp waar hij woont, een bergdorp. Het is echt een vlucht. Hij uh, heeft uh, gehoord dat er één Griek in een uh, Zweedse stad woont. Dus daar meldt hij zich. Nou ja, Grieken zijn uh, spreekwoordelijk gasvrij, dus die halen die man in huis. Uh, dan blijkt er nog een oude Griekse vriendin van hem te wonen. Nou, hij leert geleidelijk aan uh, steeds meer uh, Grieken te kennen. Maar die Jannes is echt een geweldig, geweldig type. Vooral, ja, het is echt zo leuk, omdat het, het is een... Uh, een, Zweed, een, een Griek in Zweden. Wat we bijvoorbeeld meemaken is dat Jannes leert schaatsen. Dat, je beetje, hè? dat gaat dus zo. Nu was Jannes gereed. Plechtig trok hij de laarzen uit en stak zijn voeten in de schaatsen... die hij in het ketelhok had gevonden. Deze waren van Manolis, dat is zijn gastheer, en nooit gebruikt. En een maat te klein. Daarom had hij geen wollen sokken aangedaan... waardoor zijn voeten koud en gevoelloos waren toen hij zich van de slee liet glijden en onmiddellijk omviel. Omslachtig werkte hij zich het meer op. Hij was er nog steeds van overtuigd dat dit de juiste dag was voor ijskunsten... maar hij had er niet op gerekend dat het schaatsen zo moeilijk zou blijken te zijn. Na een paar pijnlijke slagen viel hij opnieuw. Hij kwam overeind, verbaasd over zijn val, en viel nogmaals... IJs was een veel eigenzinniger fenomeen dan hij had verwacht. <lacht> Na nog een paar keer vallen en opstaan... constateerde Jannes dat het makkelijker zou gaan... als hij de hoesjes van de ijzers haalde. <lacht> nou, dat is dus de toon van het boek, hè. Uh, Jannes, de, de Grieken in Zweden. Uh, dat is heel erg grappig. De eerste 200 bladzijden is het ook heel erg grappig, uh, zoals dat uh, gaat. Maar natuurlijk geen goede romans zonder tragiek. Uh, en we hebben aan de stoomboom die voorin uh, zit kunnen zien... dat uh, het met Jannes en zijn gezin uiteindelijk niet helemaal uh, goed afloopt... Maar hij is wel de enige die het boek overleeft, kan ik wel van zeggen. Vandaar de titel: De Laatste Griek. Uh, nou, het is prachtig, het is poëtisch, grappig. Uh, ja. Als je naar Griekenland met vakantie gaat of naar Zweden... dan zit je in beide gevallen goed met dit ja, boek. En is het een debuut van deze Nee, schrijver? die Fioretus in, uh, in Zweden is dat een heel populaire schrijver. Het is wel het eerste boek van hem dat in, uh, in Nederland vertaald is. Uh, ik hoop dat er meer boeken van hem komen. Ik, uh, ik, ik kende hem niet. Uh, wat mijn aandacht uh, uh, op hem richtte... was dat hij ook vertaler is. Hij, vertaal, hij is de vertaler in, uh, in Zweden. Ja. Van uh, Paul Olster en uh, Vladimir Nabokov, onder andere. Nou ja, Twee lievelingsschrijvers van mij. Dus Zo kwam ik bij dit boek terecht. En dat zie je ook, hoor, dat hij de vertaler van Olster en Nabokov is. Dat is stel dat ja? die stijl. Dat, uh, nou, ik bedoel niet dat hij plagiaat pleegt of zo, maar je, het is echt die, die literatuur met een grote greep, hè. Echt dat uh, literatuur met een grote l. Maar dat wel grappig, ja. Dus, nee. uh, de laatste griep. nou in Dit boek sleepte ik dus de laatste week door uh, Londen met me mee. Het nou, is echt... Uh, <laughs> Uh, heel dat zwaar. Wat is dat gewicht? Het is een uh, enorm gewicht. Het is, uh, nou, het, is, het is echt prachtig uitgegeven. Jeruzalem, de biografie van uh, Simon Sebag Montefiore, denk ik dat je zegt. Het is uh, Engelsman, zoals ik zei. Uh, het is een beetje een trend in boekenland, of in, in de boekenwereld, om uh, biografieën te schrijven. Niet zozeer over personen. Ja, die, die worden ook nog steeds geschreven, hè, want dat zijn levensbeschrijvingen. Maar om een biografie te schrijven van een stad. Uh, de, de, de echte puristen onder de biografen zijn daartegen. Hè, want een biografie moet over het leven van iemand gaan. Ik denk dat Pieter. Wordt er zo'n beetje mee is begonnen. Die heeft zo'n prachtig boek uh, 15 jaar geleden over Londen uh, geschreven. Uh, deze uh, Montefiore schrijft uh, de biografie van Jeruzalem. Dus Jeruzalem wordt als een soort levend, als een, als een organisme opgevoerd, een, een levend uh, wezen. Uh, en hij begint uh, 3000 jaar geleden. Tot aan. De Zesdaagse Oorlog in 1967. Hè, uh, waar, waar, waar we, nog steeds, we zitten nog steeds met de gebakken peren, zal ik uh, maar zeggen. Maar hij zegt, uh, ja, ik, ik, kan nog, ik had het wel verder door kunnen trekken tot aan nu... maar dan kan ik elke dag een nieuw hoofdstuk eraan toevoegen... want het is natuurlijk een zeer uh, onrustig uh, gebied. En dit boek verschaft je echt inzicht in hoe het, uh, hoe het daar zo onrustig is geworden... Dat, dat weet iedereen ook wel een beetje. Uh, hè, maar het leest echt als een spannende uh, roman. Hè. Als maar als worden een alle biografie. vn resoluties alles wat enigszins betrekking heeft, uh, uh, er ook weg? Ge... Nou ja, er zitten noten bij. Wat, wat, wat het boek uh, enorm aantrekkelijk maakt, is dat hij feit van mythe onderscheidt. Dus hij begint uh, 3000 jaar geleden. En dan werkt hij zo naar 1300 voor Christus toe. Dan wordt het eer, eerste, Jeruzalem wordt echt gebouwd door koning David. En de vraag is of David, die wij uit de Bijbel kennen, of die überhaupt uh, bestaan heeft. Hè. Er was... Tot aan, even kijken, is een plaatje bij, of ik het goed heb gedaan. Tot aan 1994 was er nog nooit iets archeologisch gevonden van die David. Ja, ik heb overal stickers in dit boek geplakt. Nou, omdat het zo'n prachtig boek is, dus ik zou wel alles willen laten zien. vertellen. in 1994 is er in ieder geval een, een, een plaatje gevonden, een, een inscriptie in een steen waarin een andere koning vertelt dat hij het uh, groot, de grote stad van David heeft aangevallen. Dus er is een soort minuscuul archeologisch bewijs voor het feit dat er een David uh, is uh, geweest. En dat maakt dit boek zo uh, fascinerend. Uh, hij vertelt die bijbelverhalen, want dat is voor veel dingen is dat onze voornaamste bron, vertelt hij opnieuw, uh, maar met de hoge mate van waarschijnlijkheid erin. He, dus hij, hij, hij zegt van ja, dat staat wel in die bijbel, maar die bijbel hangt van ja, de, he, bijvoorbeeld uh, jaartallen of zo, die, die zijn er niet of nauwelijks in te vinden en dan, dan namen ze ook allemaal met een korreltje zout. He. Mensen werden ongelooflijk oud en, uh, dus hij zoekt uit wat er nou precies van waar zou kunnen zijn. En hij zoekt er bonnen bij. En hij vertelt, hij vertelt het spannender dan de Bijbel zelf. Ja, ik weet niet of ik die mensen thuis beledig. Uh, <laughs> uh, maar ik heb zelf uh, op een school met de Bijbel gezeten als kind. En ik ben niet religieus uh, inmiddels. Maar voor mij was het een soort. Uh, en een. Uh, een uh, een bron van herkenning. Hè. Ik, ik herkende al die verhalen. Maar ik kreeg er dus ook het verhaal achter. En dat maakt het fascinerend om te lezen. Nou, ja, hij komt echt op dreef. Als Jezus in beeld komt. Hè, de, de, die zichzelf uh, de, koning, uh, de koning der Joden noemde. Uh, die laat hij daar rondlopen uh, in, uh, in uh, Jeruzalem. Met, uh, met zijn grabber uh, Johannes de Doper. Ja. <laughs> en uh, en ja, echt als twee qua jongens. Die zich. Uh, die, uh, uh, want ja, het is ook heel dubieus of Jezus echt bestaan heeft. Ja, dat soort types liepen er wel rond. Maar uh, of uh, daar enzovoort. Wordt. Ja. En dat gaat dan zo, want uh, je, je hebt vaak mensen zeggen dan, nou als Jezus dat niet bestaan heeft, hij vertelde toch wel een heel mooi verhaal, met de, de ene wang toekeren, als je op de andere, hè, als je op de andere wang ja. geslagen bent. Uh, uh, daar moet deze man niks van weten. Die stelt uh, onomwonden dit. Uh, Jezus vertelde een afschuwelijk extreem verhaal over de toekomst... waarin hij zelf een hoofdrol speelde... als de mystieke, semi-messianistische mensenzoon. Een term afkomstig van Jesaja en Daniel. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden... en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... al dat zonde verleid en hen die de ongerechtigheid bedrijven... en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Nou ja... Wat hij daaruit ligt zijn die gruwelijk. Want wat Jezus vertelde was natuurlijk. Het gaat niet om dit leven. Het einde is nabij. Het wordt allemaal verschrikkelijk. En ik ga eraan meewerken. Dat is toch een iets ander verhaal dan het verhaal van de, van de Jezus van Liefde. Nou ja, zo gaan we door die hele geschiedenis heen. Het klinkt heel De, de kruistocht. Hij vertelt het heel smakelijk. En je snapt ook. Uh, waarom er zoveel glazen is. Want elke heilige plek die er is, is omstreden. Hè, Met waar, alle mythes en verschillende... Uh, waar is nou verschillende... precies de tempel geweest? De tempel ja. die er nu staat, uh, waar is die precies mee gebouwd? Is dat nou... daar, Enzovoort, enzovoort. Dus iedereen kan er een claim uh, op doen. Hij biedt geen oplossingen, zoals je zult uh, vermoeden. Maar ik heb het gefascineerd in Londen uh, uitgelezen. Jeruzalem: de biografie. Echt een prachtig boek. Dankjewel, je wel, Arie Storms. Informatie allemaal te vinden op de 260... en natuurlijk ook op de website newshow.nl.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 Rain falls down on me. Nou, mooie plaat. Maar daarom draaide me eigenlijk niet. U hoorde een licht ruisje. Wie is dit? Dit is uh, Eleanor McEvoy. Juist. En het album was uh, Yola. En uh, The Rainfalls is het, uh, is het nummer. U hoort de stem van Mark Brekelmans, vinyl Hoofdredacteur van het blad HiFi.nl. Waarom is dit ex, bijzonder? Ex-hoofdredacteur. Ex-hoofdredacteur. Nee, oh, voor de duidelijkheid. Weet <laughs> je. Hebt, je hebt gelijk. Staat hier ook. Ja. Wat is hier bijzonder? Um, deze plaat heb ik... Uh, ben een paar weken geleden ben ik in Londen geweest bij de Metropolis Studio. En um, daar zijn ze blijkbaar ook heel veel met vinyl bezig. Ze hebben deze artiesten uitgenodigd, ze hadden de SACD-versie van, van dit album ook al gemaakt. En uh, ze hebben nu uh, een, uh, een snijding gedaan van het vinyl op half, uh, halve snelheid, 45 toeren. Wordt het daar veel beter van? Daar wordt het veel beter van, omdat je meer ruimte hebt om zeg maar, uh, uh -huh. te snijden in het vinyl. Dus uh, je kunt langzamer snijden, dus uh, uh, een groef is een modulatie en... Uh, uh, daar zit de muziek in verstopt. En hoe groter je die uitslag kunt maken, hoe mooier de muziek klinkt. Juist. We besteden de aandacht aan, want het oude witte zwarte vinyl is de laatste jaren weer behoorlijk in opmars. Uit oplagencijfers van deze week blijkt namelijk dat de verkoop van vinyl over de eerste helft van 2011 fors is toegenomen. In Amerika, zo'n. 41 Groot-Brittannië zelfs met 55 procent. De cd-verkoop in Groot-Brittannië zakte daarentegen een kleine 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Als een van de belangrijkste impulsen voor de stergende verkoop van vinyl... wordt de jaarlijkse Record Store Day genoemd. De best verkochte LP is 21 van Adele, gevolgd door Radiohead's King of Limbs. Over de blijvende populariteit van vinyl gaan we praten met Mark Berekemans... Hij is ex-hoofdredacteur van het plat ja. Welkom. Uh, nou ja, het is heel simpel. Ik uh, heb een, nog een ongelofelijke stapel uh, vinyl thuis liggen. Eén ja. keer dit jaar zouden zo nodig een paar vrienden uitgaan met dat draaien. Dan om mensen te laten horen wat er aan de hand is. Ja. Draai je het nummer, laat je daarna dus horen hoe de cd klinkt. En voor het eerst hoor je dan eigenlijk wat een ongelofelijk blik en cd's. Is dat ongeveer wat er aan de hand is? Uh, ik denk wel dat er dat aan de hand is. En het is eigenlijk ook wat tekenend dat Daphne net ook uh, als eerste reactie had van... hé, hey, hoor ik nu een LP? En uh, ik denk dat veel mensen ook niet beseffen hoe goed een LP klinkt. En uh, het toch veel associëren met een wat, wat, wat blikrig geluid. Veel krassen, veel tikken, ruis erin. En uh, ja, dat is helemaal niet nodig met een, uh, een, een, een, een mooie... Uh, kwaliteit LP en met een, een goede platenspeler. Dus je krijgt een veel, veel rijker uh, geluid dan met CD zelf. Waarom is dat geluid zoveel rijker? Eigenlijk ligt dat ook in de beperking van CD zelf. Uh, CD is in de jaren 80 ontwikkeld. Uh, om het even technisch te houden, 16 bit en op 44,1 kilohertz. Dat was de stand der techniek in uh, halfwege jaren 80. Maar dat betekent dat je dus uh, een, een, een geluid is in sinussen. Uh, je kunt die dus niet mooi volgen met die techniek. Maar daar zitten we nu eenmaal aan vast. Daar is zeg maar de bovenruimte en de onderruimte is een beetje weggehaald. Hè? Is een, is, ja, je krijgt een, een niet vloeiende lijn. En uh, als je mensen vaak van Niel hoort beschrijven... zeggen ze van het is zo vloeiend, zo makkelijk, zo... Zo muzikaal. Maar is daar niets in veranderd in zeg maar, die ontwikkeling van cd... De, uh, wat jij net benoemt tot, tot, tot dit moment nu? Ja, er zijn wel veranderingen in gekomen. Alleen het probleem is dat het grote publiek uh, juist een andere kant op is uh, gegaan. Uh, MP3's, uh, dus gecomprimeerde muziek, is meer de norm geworden. En cd is, staat voor veel mensen voor topkwaliteit. Nou zijn er de afgelopen jaren wat ontwikkelingen geweest... op het gebied van SH-cd, een super audio-cd. Ontwikkeling ook van uh, Philips en Sony. Met een veel hogere resolutie. Veel moderner. DVD Audio is er geweest. Blu-ray heeft de potentie om met hogere resoluties te werken. Alleen ja, dat is een beetje de. De mensen vragen er niet om. Nee. nee. Het is, het, het is uh, zwemmen tegen, tegen de stroom in. En... Heeft dat er ook mee te maken dat al die uh, de, de kids zeg maar op straat. Die hebben een koptelefoontje, liefst in hun telefoon. Ja, ja joh, die, vind, die, die vinden elk geluid van de tram al heel bijzonder. Ja, en uh, het is zelfs, ik heb laatst een onderzoek gelezen... waaruit zelfs blijkt dat uh, de jeugd zo gewend is aan de kwaliteit van mp3... dat ze uh, dat prefereren boven een dynamische opname, zoals die... Eh, Terwijl de die kwaliteit staat. van MP3 is ja. echt bar en boos slecht. Ja, ja. De, de, ik wil een uitzondering maken. Als je in de hoogste uh, bitrate zit van, van MP3 tot 320 kbps... dan is dat redelijk. Hè? Beter dan het aloude cassettebandje in ieder geval. Maar uh, nee, het is echt slecht, MP3. En... Maar, de, want, want die Eleanor McFour, ja. die is net... Ja. Uh, Prachtige zangres die ik ja. niet kende. Die is dus speciaal uitgenodigd om dat in te zingen. Om een hele bijzondere uitgave te doen. Ja. Um, is, het nou, is de ene muziek nou nog beter geschikt voor de LP dan, een, dan de ander? Of oh is dead metal net zo mooi op de LP? Ja, nee. Als een... het, het medium maakt niet uit wat voor soort muziek erop geperst wordt. Uh, het is wel zo dat veel liefhebbers... Voornamelijk uh, uh, of in oude jazz-dingetjes uh, zitten. En, uh, dus de mensen achter de, de kopende. Uh, die bepalen een beetje die zo bepalen welke maken. genres uh, populair zijn. Maar als je kijkt King of Limps van Radiohead. Ja, en Adele, dat zijn gewoon de ja. populaire ja. plaatsen. Adele is wat dat betreft wat begrijpelijker, omdat het toch een beetje dat jazzy-oudere sfeertje heeft. Maar Radiohead, ja een uh, uh, erg vernieuwende band. We verkopen, geloof ik, 20.000 exemplaren van King of Limbs op vinyl. En dat is, dat is, dat is fors natuurlijk. Ja. En terwijl, dus kennelijk, het, het hi-fi, want, want ja. zo heet dat dan... Ja. voor mensen wordt toch een beetje geassocieerd met freaks, kennelijk, hè? Jammer genoeg wel. Jammer genoeg wel. En uh, het is nog niet zo gek lang geleden dat als je op uh, jezelf ging wonen... dat je eerste levensbehoefte een stereo-installatie was... En uh, dat is helaas uh, verdrongen naar plaatsen 99, denk ik. Uh, ja. De iPads, de, de computers, de Wiis, uh, de, de, de telefoons, dat soort dingen. Uh. Nou ja, en als, je, als je, uh, je helemaal hier bent... en dan ja. gooi je je telefoon nog in zo'n standaardje... met twee van die speakers, ook ja. verkocht door Apple. Ja. Ik geloof voor 599 euro. <laughs> dat echt niet om ja. aan te horen is. Laten we het daar maar ook maar in één keer... Het ja. is echt zo ja. slecht. Ja. en bovendien zo schandelijk duur... dat, het echt, dat mensen daar intrappen. Ik begrijp het niet. Helaas is het kwaliteitsbesef weg. En uh, je moet mensen één keer in aanraking brengen met, met echte hi-fi... met hoogwaardige weergave van muziek. En dan komen ze erachter van... hé, hey, daar zit veel meer in die muziek verborgen... als dat ik ooit vermogelijk had gehouden. En nummers die je denkt te kennen... krijgen in één keer een andere dimensie. Omdat je meer, meer hoort... Maar is muziek niet steeds meer iets geworden wat we luisteren... terwijl we allerlei andere dingen doen? En dat we niet meer gaan ja. zitten bij een plaat te spelen... en het helemaal op ons in laten werken? Ja, en uh, uh, dat heeft met, met MP3 te maken. Het is een verbruiksartikel geworden. Uh, je downloadt de, de laatste hit en die verwijder je weer... op het moment dat, er, uh, dat je ruimte nodig hebt. Ja, hetzelfde met foto's eigenlijk, Ja, hè? ja. het is allemaal veel vluchtiger geworden. En uh, dat is een grote voordeel van Vaniel. Uh, je zet een plaat op, maar je gaat niet na één trek al weer naar de plaatspeler lopen om uh, de naald uit de groef te halen. Nee, je draait een plaatkant af. Dat vind jij een voordeel? Dat vind ik een voordeel, want je gaat veel, meer, uh, veel minder vluchtig met muziek om. En uh, je merkt ook dat in de jaren zeventig werden er veel meer conceptalbums gemaakt, omdat ja, mensen een dat LP heeft. kochten. Ja. En nu zijn het allemaal hitjes die gescoord moeten worden. Dus ja, eh, moderne plaat op vinyl hebben dat voordeel niet. Maar je ziet gelukkig ook nog wel wat conceptalbums eh, ja. uitgebracht worden. Zij Mark, je, je hebt nog iets meegenomen uh, op plaat. Ja. Vertel even heel kort uh, wat het is. Um, ik geloof dat ze klaar hebben staan uh, The Nightfly van Donald Fagan. Bekend nummer. Uh, het album The Nightfly. A een ander nummer? Uh, Green Flower Street staat uh. klaar. Nou, hartstikke... Is dat wat? Dat is... Wat is het bijzonder? Hè? Nou, de, de plaat is bijzonder. Ik heb uh, de plaat ooit uh, gescoord, zoals dat heet, in een, uh, een platenwinkel in de Tweede Hansbak Voor twee gulden vijftig. Ah. Ik heb hem gisteren nog even opgezocht. Hij brengt ondertussen 175 dollar op, op internet. Um, wat is er bijzonder aan die plaat? Het is een Japanse persing van een klein label, Mobile Fidelity Soundlabs. En die doen herpersingen van, uh, van bekende albums. Uh, dit is een hele oude versie ook die hebben ze in de jaren 70 al gemaakt op de beste kwaliteit vanil die er is. Laat maar komen. <middels> street uptown it's butter out in the street that's where I found Ja, het klinkt geweldig. Ik weet niet of het bij u thuis ook zo is. Als u wil horen hoe het niet moet klinken, zet gewoon de cd op, dan weet je dat ook. Uh, wat is er bijzonder aan deze plaat nou, nog meer? Uh, dit is een uh, heruitgave op het uh, label uh, Mobile Fidelity. Uh, en die hebben daarvoor... Het is een Japanse persing trouwens. En die hebben daarvoor de beste kwaliteit vanil gebruikt. En dat vanil is zo puur... dat als je normaal gesproken een LP tegen het licht houdt... dan kun je daar niet doorheen kijken. En dit is gewoon echt... Dat noemen ze see-through uh, uh, vanil. Die kun je tegen het licht houden en je kijkt er echt dwars doorheen. En dat is echt... Ja... Het want, want je zei net, hè, van, ja, wat de hele de maatschappij is wat meer op dat snelheid gericht. Kinderen zijn bijna niks anders gewend of jongeren dan dat geluid van die mp3-speler. Maar toch is het dus blijkbaar een enorme opmars na, na dat vanil terug. Ja, waar, waar komt dat dan door? Ik denk dat het uh, verschillende oorzaken heeft. Er zijn verschillende doelgroepen ook die vanil kopen. Je hebt natuurlijk de, de, de verzamelaars. De DJ's. De DJ's, die, de DJ's die, die hebben eigenlijk, en die moeten we eigenlijk uh, bedanken op deze plek. Omdat die uh, het vernieuwd levend hebben gehouden. Samen met uh, toch een klein groepje audiofielen. zoals dat heet. Uh, uh, je hebt die verzamelaars, je hebt mensen die voor de geluidskwaliteit gaan. En je hebt mensen die het gewoon hip en trendy vinden. Leg ons nog één, tot slot de slotvraag uit. Ja. Als er een kras in zit, wat doen we dan? Kunnen we je jou opsturen om te repareren? Er zijn reparatiesets voor. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd. Uh, ik zou zeker proberen er geen kras op te krijgen. Ja. Je kunt je platen wel wassen. En dat klinkt misschien raar, maar er zijn wasmachines voor ah. om, uh, om vuil, uh, zeker bij tweedehands platen, is dat uh, aan te raden. Vuil en spetters eruit te wassen. Hartelijk dank voor je komst. Uw orde: Mark Brekemans en vinieliefhebber. Dus het ging over de gestegen verkoop van vinyl. Het zit erop. Zometeen naar het journaal kunt u luisteren naar het politieke programma van de Tros, Kamerbreed. Uh, de aanslagen in Noorwegen, daar gaat het over. En wij zijn er volgende week weer. Of in ieder geval Peter. Tot dan. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Rarata over historische broederparen. Morgen.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 Kom ook naar DA voor 25% korting op alle make-up. Dit is Radio 1.